Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier Nederlandse vrouwen moeten de cel in omdat ze lid waren van IS. De vrouwen hielpen volgens de rechter mee met het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ook namen ze hun kinderen mee naar oorlogsgebied en verzorgden ze die daar slecht. De vrouwen reizen naar gebieden in Syrië en Irak waar ze lid werden van islamitische staat. Ook hun mannen waren daar lid van. De vrouwen moeten bijna twee jaar achter de tralies zitten. Een primeur in de Engelse Premier League. Spelers daar mogen over een tijdje niet meer rondlopen met reclame van gokbedrijven op de voorkant van hun shirt. De voetbalcompetitie is de eerste sportcompetitie in Engeland die dit doet. Ze willen dat minder mensen verleid worden om een gokje te wagen, vertelt correspondent Fleur Langsbach. Dit is onderdeel van een groter plan, eigenlijk, om de industrie wat meer aan banden te leggen hier in het Verenigd Koninkrijk. En ja, hier in voetbal zijn gokadvertenties. Uh... Vrij aanwezig en uh, ja, het idee is nu inderdaad om dat meer aan te scherpen. Want er kijken, ook, uh, nou, er kijken sowieso miljoenen mensen naar, maar ook miljoenen jongeren naar. Gokreclames op de mouwen van de t-shirts mogen nog wel. En ook op grote ledborden langs het veld mogen gokbedrijven blijven adverteren. De uitvinder van de minirock en hotpants is overleden. Het gaat om de Britse modeontwerpster Mary Quant. Ze kwam in de jaren 50 met haar kledinglijn en opende een winkel in Londen. Daar kwamen een hoop bekende artiesten langs, zoals de Beatles. Mary Quant was 93 jaar. En er is nu al Songfestival nieuws. Over een maand is het liedjespektakel met de glitterbroeken. En de organisatie heeft nu bekendgemaakt dat deze zangeres tijdens de halve finales langskomt. Rita Ora treedt dus op. Het Songfestival is dit jaar in Liverpool. Eigenlijk zou het in Oekraïne zijn, maar door de oorlog gaat dat daar niet door. Krijg je nog het weer? Op de meeste plekken droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht blijft het droog en gaat de wind ook wat liggen. Morgen af en toe zon, smiddags weer een bui en een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn nog veelal korte files in onze regio. Een paar schieten er tussenuit vanwege hun lengte of vertragingstijd. De A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen, 6 kilometer met een kwartier vertraging. 20 minuten oponthouden op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Rudolf Arensveen. Dan eh, 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Knoop en Velzen. En op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland, weer 4 kilometer file. 5 minuten vertraging daar.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 To learn to fly To get somewhere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 Gebeurt. Jij was goedemorgen en wel te rusten Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er van Waarom er die twijfels? We hadden het nice toch? Nu skip ik alle plekken waar jij komt En dat is beter ook Want je zet me hoofd weer aan het denken over ons Aan de tijd waar het begon En waar het is misgegaan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 en wat is er gebeurd? Met deze vlam valt niet te blussen. Wat is er gebeurd? Ja was goeiemorgen en welterusten. Wat, wat, wat, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er Zonder jou voel te slapen zonder kussen, zonder jou voel te dus lopen door de koude regen zonder paraplu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 wat is er uh, gebeurd? Sweet Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Shell brengt de CO2-uitstoot van zijn fabriek in Rotterdam en Moerdijk de komende jaren flink terug. Dat wil het bedrijf doen door de uitstoot op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. De uitval van werknemers door het coronavirus kost bedrijven miljarden euro's per jaar. Blijkt uit onderzoek van het UMC Groningen. Onder 10.000 werkende mensen, van hen zit bijna 1,3% langer dan een jaar thuis na een covid-infectie. De Kamer wil dat geheime archiefstukken over de Belmen-ramp snel openbaar worden. Kamerlid de Ontzicht diende daarover een motie in. Hij noemt het onbegrijpelijk dat ruim 30 jaar na de ramp nog bijna 100 archiefmappen achter slot en grendel liggen. Het weer, vannacht de opklaringen en rond het vriespunt. Morgen eerst zonnig, later ook stapelwolken en een enkele bui bij een graad of 14.